Lieve kind, ik feliciteer je met je veertiende verjaardag. Dank u, papa. Ik heb lang nagedacht, mijn kind, wat ik je geven zou als verjaarsgeschenk. De tijden zijn onrustig en alle bezitters maar betrekkelijk. Daarom heb ik besloten om je iets te geven van geestelijke aard. Hier, dit boek. Maar er staat niets in. Oh, het, het is leeg. Het is een dagboek, mijn kind. Een dagboek? Wat schrijf je eigenlijk in een dagboek? Schrijver de geschiedenis in... van de burgeres Bernadine, Eugénie Désirée Clary. Ja, papa. Schrijf erin van de revolutie. Hoe het volk van Frankrijk... lang een verschrikkelijk leed te dragen heeft gehad. En hoe uit dat leed... twee vlammen omhoog stegen. De vlam der gerechtigheid... en de vlam van de haat. De vlam van de haat zal zichzelf verteren... in stromen bloed. De andere vlam echter... De heilige, mijn kleine dochter, zal nooit meer geheel worden uitgedoofd. De rechten van de mens kunnen nooit meer ongeldig worden, niet waar, papa? Nee, maar ze kunnen wel worden afgeschaft. Openlijk of in het geheim met voeten getreden. Maar zij, die hem met voeten treden, laden de grootste bloedschuld uit de geschiedenis op hun schouders. Waar of wanneer ook in latere tijd mensen hun broeders het recht van vrijheid en gelijkheid ontnemen...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 Desiree. Een hoorspelling in zestien delen, geschreven door Annemarie Selinko. Bewerking Janapon, regie Hero Meul. Vandaag het eerste deel de dochter van een zijdenkoopman uit Marseille. Marseille, begin Germinal, jaar 2, eind maart 1794 mama's ouderwetse tijdrekening. En nu is papa al twee maanden dood. longontsteking. ontsteking. Daarom schrijf ik nu in mijn dagboek. Etienne, mijn oudste broer, is twee dagen geleden gearresteerd. We weten niet waarom, maar zoiets kan tegenwoordig gemakkelijk gebeuren. Want het is nog niet eens vijf jaar geleden dat we de grote revolutie hebben gehad. Vanmiddag naar Marie, onze keukenmeid, mij even apart en zei... niet. Ik heb gehoord dat Robiet in de stad komt. Je schoonzuster moet naar hem toe gaan en proberen burger Etienne Clary vrij te krijgen. Marie weet altijd alles. Ik geloof dat het een heel verstandig idee is van Marie. En ik zal het aan het avondeten ter sprake brengen. Ach, kinderen. Als je liever papa nog leefde, hij zou ons wat moet er nou toch van ons worden? Papa niet meer, en Etienne... Mijn kind, hou op met dat gejammer. Denk ook eens aan mij. Denk niet alleen aan jezelf. Zij is mijn man, Mama. Ja, mijn zoon, Suzanne. Ik zit alleen met de lasten voor die arme kinderen en de zaak. het is helemaal opgevoed om balletjes te draaien van een boer. Burger Albiet is in de We moeten stad. We moet beginnen zonder een man in huis. Dat weet ik wel, Mama. Het is voor u heel erg. Burger Albiet is, de de stad. Stad. Burge Al is in de stad. wie is dat dan, die Burger Albiet is de Jacobijnse afgevaardigde van Marseille. Hij bleef een week hier en hij is de hele dag op het Maison de Commune. Suzanne moet morgen naar hem toe gaan en vragen waarom Etienne gearresteerd is. hij zal me niet ontvangen. Nee, ik geloof dat het beter is dat we onze advocaat verzoeken om met die Albiet te praten. Met Albiet moet je zelf spreken, Suzanne. Als de vrouw van Etienne moet je erheen gaan. En, en, en als je bang bent, Suzanne, dan, dan zal ik erheen gaan. En van Albiete eisen dat mijn grote broer wordt vrijgelaten. Oh, heb het hard niet naar het zoon de Commune te gaan. Oh, maar ik vind dat Suzanne. Ik, ik wil er niet meer over spreken. Zo gaat het nu altijd. Ze doen altijd net alsof ik nog een kind ben. En wat ik zeg is nooit belangrijk. Maar s'avonds voor het naar bed gaan, zei Mama tegen me. Eugenie? Iedereen zegt Eugenie tegen me. Hoewel ik mijn laatste naam, Desiree, veel mooier vind. Eugenie, we hebben besloten dat Suzanne morgen moet proberen... om tot die volksvertegenwoordiger Albiet door te dringen. En, uh, <kwijnt> Nou, jij zult met hem meegaan, Eugenie. Oh, zo. Dat laatste zei ik niet, maar dat schrijf ik op, want zo vind ik het ook. Maar tegen volwassenen kun je niet zeggen wat je vindt. Nou goed. De volgende morgen kleden we ons al vroeg... om naar het Maison de Commune te gaan... Toen Julie even de slaapkamer uit was, we slapen namelijk bij elkaar, leende ik gauw haar roosje. Ik heb zelf wel, maar dat is van het kinderachtige roze. En deed vier zakdoeken in mijn decolleté, om er een beetje verleidelijker uit te zien. Toen hoorde ik haar weer aankomen. de vlucht mijn hele gezicht en streek me een natte vinger over mijn wenkbrauw. O, oh Julie, kun je me niet even helpen met mijn haar? Heb je mijn roosje nou weer gebruikt, Julie? Doe nu maar even. Is het kind nu eindelijk klaar, Julie? Kind. Ja, mama, ze komt zo. Even nog de haar doen. Ik heb in de krant een tekening van de jonge marquise de Fontenay gezien. Ze heeft korte krullen die ze over haar voorhoofd heeft geborsteld. M mij zou kort haar ook staan. Ach, ze heeft alleen maar haar haren afgeknipt... ...om te laten zien dat ze op het laatste ogenblik... ...door burger Thalien van de guillotine is gered. Overigens zou ik maar geen artikelen over de marquise de Fontenay lezen, Eugenie. Je hoeft niet zo wijs te doen, Julie. Ik ben geen kind meer. Ik weet best waarom Taliaan de mooie marquise bevrijd heeft. Je gedraagt je onmogelijk, Eugenie. Wie vertelt je zulke dingen? Marie, in de keuken? Julie! En waar blijft het kind toch? Nou, vooruit, schiet op Eugenie. En doe die zakdoeken eruit. Zo kun je niet gaan. En toen gingen we op weg. Suzanne en ik. In het portaal van het mezonle Commune was het een enorm gedrang. Toen we probeerden er doorheen te dringen, pakte iemand Suzanne bij de arm. Het arme kind kromt in een van schrik en werd doodsbleek. Burger burger Charbon, burger du U wenst. Wij willen de burger volksvertegenwoordiger al spreken. Wat? Wij willen de burger volksvertegenwoordiger al ah, Ja, dat willen ze allemaal hier. Hebt u zich al aangemeld? Nee. Uh, hoe meldt men zich aan? U schrijft uw naam en het doel van uw bezoek op een papiertje. En als u niet kunt schrijven, geeft u mee in toeteldracht. Dat kost. Nee, wij kunnen schrijven. Hm. Op de vensterbank vinden de burgeressen papieren en dan gaan ze weer. Nou. nou. Burgers, dad! De Suzanne en Bernardine, een genie Clary. Clarisse. Doel van het bezoek. Uh, wat is het doel van het bezoek? Schrijf de waarheid. Het schijnt hier niet zo eenvoudig gezien om binnen te komen. Arrestatie van de burger Etienne Clary. Ja. Zo, zal ik het nummer aan die man geven? Ja, tuurlijk. Al, alsjeblieft, burger. Hoi. Wat gaat hij nou doen? Hij gaat hem waarschijnlijk vragen of hij ons ontvangen kan... Mensen. We komen nooit aan de buurt. We blijven wachten, Suzanne. We gaan niet weg voor die ons gehoord heeft. U mag wachten. De burgervolksvertegenwoordiger zal u ontvangen. Uw naam wordt afgeroepen. Burger Betty. Er komt een plaats vrij. Laten we gaan zitten. Oh, dat treffen we ze. We zijn er een stuk beter ben af dan maar... al die mensen die staan moeten. Wat oh, praat je toch van beter af? Dat doet minstens de hele dag. Als we ooit aan de beurt komen. Oh, wat een ellende. Wat overkomt ons toch? Ik zweeg. Want het gejammer van Suzanne is onuitstaanbaar. Het was warm in het vertrek en ik verwenste de zakdoeken in mijn japon. We wachten vele uren. Soms sloot ik mijn ogen en leunde tegen de muur. En iedere keer als ik ze opendeed, vielen de zonnestralen weer een beetje schuiner. Ik moet een man voor jullie zoeken, Suzanne. In de romans die zij leest, worden de heldinnen op zijn laatst verliefd. Als ze 18 zijn. O, o. O, wat heb jij Etienne eigenlijk leren kennen? Laat me nou toch! Ik moet mijn gedachten concentreren op wat ik binnen moet zeggen. O, als ik ooit mensen ontvang, zal ik ze nooit. laten wachten. O, dit is zeven slopen. Wat praat je toch voor onzin? Alsof jij ooit mensen zal ontvangen, Eugenie. Oh. Hou op met dat gapen, dat hoort niet. Oh. We leven in een vrije wereld. We zijn nog niet aan de beurt. Je je lief, waar ben ik? Het spijt me dat ik u moet storen. Maar ik ga nu naar huis en ik sluit het bureau van de volksvertegenwoordiger Albi. Welk, welk bureau? Wie bent u eigenlijk? Ik ben Buonaparte, Joseph Buonaparte. Schrijver bij het comité van openbare veiligheid. De bureauuren zijn al lang voorbij. Het is in strijd met de bepalingen dat iemand in de wachtkamer van het bijzonder commune overnacht. Mijn commune? Waar is Suzanne? Ik heb niet de eer Suzanne te kennen. Ik kan u alleen maar zeggen dat behalve ik hier niemand meer is. Joanne, ik, ik, ik, ik moet hier op Suzanne wachten. Want, neemt u me niet kwalijk, burger Bonaparte. Bo, burger Bonaparte. Ik, ik, ik blijf hier tot Suzanne terugkomt. Ik, ik kan toch niet thuis komen zonder haar. Dat moet u toch begrijpen. Hoe heet eigenlijk die Suzanne? Wat is ze en wat wilde ze van Albiet? Zij is Suzanne Clary. De vrouw van mijn broer Etienne. Hij is gearresteerd en Suzanne en ik wilde ze vrijlating vragen. Een ogenblik. Albit uw schoonzuster ontvangen heeft, dan moeten de stukken van uw broer hier nog liggen. Een erg rechtvaardig en goed mens, de volksvertegenwoordiger Albit. Vooral goed, ja. Daarom heeft burger Robespierre mij opgedragen hem behulpzaam te zijn. Oh, u, u kent Robespierre. Ah, daar hebben we de acte Etienne larine Zij de handelaar in Marseille, klopt? Ja, ja, dat, dat klopt. Waarom is die gearresteerd? Dat, dat weten we niet, maar het is een misverstand. U kent de burgercommissaris van openbare veiligheid. Misschien kunt u hem zeggen dat het een vergissing is van Etienne. Nee, nee ik kan in deze zaak niets doen. Hier staat het. De volksvertegenwoordiger Albit heeft het er zelf aan toegevoegd. Leest u mij. Ik, ben, ik kan niet lezen. Ik ben zo opgewonden. Lees u zelf maar. Na volledige opheldering in vrijheid is gesteld. Ik wil dat zeggen? Natuurlijk. Uw boer is vrij. Die is waarschijnlijk al lang thuis. Oh. Oh. En wat is er, burgerles? Ik, ik, ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Ik heb een zakdoek niet. Oh, oh hier. Neemt u, neemt u me niet kwalijk. Ik, ik heb een paar zakdoeken in mijn angeur gestopt... Om, om te laten zien dat ik volwassen ben. Thuis behandelen ze me altijd als een kind. U bent geen kind meer. U bent een jonge dame. Ik zal u naar huis brengen. Het is voor een jonge dame te laat om alleen door de stad te gaan. Ja, maar... Een vriend van Robespierre spreekt mij niet tegen. Amar, burgeres... Dat ik, heb. Oh, ik kan dat heel goed begrijpen. Ik heb zelf broers en zusters waar ik heel veel van hou. U woont niet hier in Marseille? Zeker wel. Wij zijn gevlucht van Corsica. We moesten alles achterlaten en konden ten oude nood ons leven redden. Oh, waarom? Omdat we patriotten zijn. Oh. En hebt u vrienden hier in Marseille? Mijn broer helpt ons. Hij werd in Frankrijk opgevoed. In de cadetenschroep van Brienne. Hij is nu generaal. Oh, juist. U bent de dochter van de zijdehandelaar Clary. Hoe oh, weet u dat? <laughs> nou, dat was zo moeilijk niet te raden. Dat had u mezelf gezegd. Bovendien was me dat ook wel uit de akte duidelijk geworden. En hoe wordt u genoemd thuis? Ik heet Bernadine, Eugenie, Desiree. Mijn familie noemt me altijd Eugenie, maar ik zou liever Desiree willen heten. En hoe zal ik u noemen, mademoiselle? Ze... Noemt me maar Eugenie. Maar u moet ons komen bezoeken. Ik geloof namelijk dat mama wanneer ze wist... Mag u nooit met ik... een jongeman een wandeling maken? Ik weet het niet. Ik heb er tot nu toe nooit in ontmoet. Maar nu kent u een. Wanneer komt u ons bezoeken? Moet ik gauw komen? Komt u morgen, naar kantoortijd. Dan kunnen we buiten zitten, in Julie's tuinhuisje. Julie? Ik ken alleen nog maar Suzanne en Etienne. Wie is Julie? Mijn zuster. Ouder? Ouder. Julie is 18. Is het knap? Oh, erg knap. Hees? Ze heeft prachtige bruine ogen. Bent u er zeker van dat ik uw mama welkom ben? Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk heel welkom. Denkt u dat u uw broer de generaal kunt meebrengen? Zeker. Hij zal zich er zeer over verheugen. We hebben zo weinig kennis in, Marseille. Is uw broer veel ouder dan u? Ja, een jonger. Hij is 24. Hier woon ik. In die witte villa. Dan zal ik u niet langer ophouden, mademoiselle. U wordt zeker met ongeduld vergaan. Oh, daar is ze, daar is ze. Ze staat bij Tounac. Ben je daar, Eugenie? Ja, Julie. Ik kom, ik kom. Ik dank u wel, monsieur. Geen dank, geen dank. Dan hoop ik morgen in de namiddag mijn opwachting bij uw mama te maken. Tot ziens, mademoiselle. Tot ziens. Ja, ik kom, Julie. Straks jullie. Oh, ik heb ontzettend veel meegemaakt. Oh, gelukkig. Waar was je nou toch, kind? Oh, Suzanne heeft me totaal vergeten, mama. Ik was in slaap gevallen. Wel nou nog mooier? Eerst slaapt ze zo vast dat ik er niet wakker kan krijgen en alleen naar die albiet moet. En waar en dan de... heb je dan toch al die tijd gezeten, Eugenie? Een kind hemeltje, lieve Eugenie. Ben je op dit laat uur helemaal alleen door de stad gegaan? Ik ben helemaal niet alleen door de stad gegaan, mama. De secretaris van Albiet heeft me thuisgebracht. Die onvriendelijke kerel die bij de deur de wacht hield? Nee, dat was maar een portier. Nee, zijn echte secretaris. Hij kent Robespierre persoonlijk. Hoe heet hij dan? Een, een ingewikkelde naam. Uh, Wana Pat of zoiets. Nee, hij komt van Corsica. Overigens, en mama, met die wildvreemde Corsicaan trek jij s'avonds alleen door de stad? Hij is niet wildvreemd. Hij heeft zich voorgesteld. Zijn familie woont hier in de stad. Overigens heb ik. van Corsica. Avanturiers. Ik herhaal avonturiers. Ik geloof, Etienne, dat hij een erg brave familie heeft. Zijn broer is generaal. Hoe heet die broer dan? Waarschijnlijk ook. Wonerpad. Nooit van gehoord. Er wordt maar op los bevorderd. De nieuwe generaals kennen niets en ze hebben geen ervaring. Ervaring kunnen ze genoeg opdoen. We hebben immers oorlog. Overigens heb ik ze allebei voor morgen uitgenodigd. Wat? Wat zeg je, kind? Wie heb je uitgenodigd? De burger Joseph Bonaparte en zijn kleine broer de generaal. Oh. Het moet onmiddellijk ongedaan gemaakt worden. We weten niets van deze mensen. In deze boelige tijden nodig je geen twee Korsikaanse avonturiers uit. Ja, dan moet je toch begrijpen, Eugénie. Je bent geen kind meer. Dat is voor het eerst dat ik het hoor. Eugénie, ik schaam me voor je. Het is een schandaal. Je bent de schandvlek van de familie. Ah, Etienne, ze is nog een kind. Eens en voor altijd dat jullie het maar weten, ik, ik ben geen kind en geen schandvlek. Eugenie, je gaat midden naar je kamer. Ja, maar mama, ik, ik moet nog eten ik, en, en, en ik heb verschrikkelijke honger. En dan eet je maar op je kamer. Je begrijpt je moeder zeer veel verdriet, kind. Mevrouw? Uh, Marie, breng maar naar de eugenie eet op haar kamer. Goed, mevrouw. Kom maar mee, Eugenie. Wat is er gebeurd? Waarom zijn ze allemaal zo boos op je? Omdat ik voor morgen twee jonge mannen heb uitgenodigd. Heel verstandig. Heel verstandig van je eugenie. Het wordt tijd. Ja, voor mademoiselle Julie bedoel ik. Nou, blijf hier zo maar zitten. Dan maak ik een kop chocola voor je. Van onze privé voorraad. Ja, fijn. Jij begrijpt altijd wat ik bedoel, hè Marie? Natuurlijk, kind. Natuurlijk. Je had groot gelijk met die twee jonge mannen. Nou, ik ga de chocola maken. Marseille begint periode. De bloeimaand mei is haast voorbij, zou mama zeggen. Hij heet Napoleone. Als ik s morgens wakker word en mijn ogen gesloten hou, dan ligt mijn hart loodzwaar in mijn borst, enkel van het liefhebben. Ik heb nooit geweten dat mijn liefde werkelijk voelen kan. Bij mij is het een soort kramp in mijn hartstreek. Maar ik wil liever alles in volgorde vertellen. Ik moet dan beginnen met die middag waarop de twee broers Bonaparte ons bezochten. Ik was een beetje de tuin ingelopen. Het rook al naar de lente. Toen liet ik me door Marie een oude lap geven en begon de meubels in het tuinhuisje af te stoffen. Je kunt nooit weten. Toen ik terugkwam in de keuken, was Julie druk aan de oven bezig. Ze had rode vlekken in haar gezicht. De zweetruppeltjes stonden op haar voorhoofd en haar haar hing en sliert om haar gezicht. Je pakt het verkeerd aan, Julie. Hoezo? Ik heb de taart precies volgens het recept van mama gemaakt. Ik bedoel en... niet de taart, maar je gezicht en je kapsel... Huh? Als de heren straks komen, dan, dan heb je een baklucht bij je. Oh, hemeltje Julie, laat die taartenbakkerij toch. er nou je neus. Dat is toch veel belangrijker dan die hele taartengeschiedenis. Wat zeg je van dat kind, Marie? Als u het me niet kwalijk neemt met Julie, dan geloof ik dat het kind gelijk heeft. Vreemd. Dat alles is pas twee maanden geleden en toch schijnt er een eeuwigheid verlopen te zijn. Dat ik Joseph en Napoleone voor de eerste keer in onze huiskamer zag zitten. Ik heb burger Joseph Bonaparte net bedankt voor de attentie je gisteren thuis te brengen, Eugenie. Oh, het was mij een eer en een genoegen, madame. Is het indiscreet wanneer ik vraag of u voor dienstzaak in onze stad bent, Burger generaal? U kunt vragen zoveel als u wilt, burgerclarie. Volgens mijn mening verspilt de Republiek alleen maar haar krachten met die eeuwige verdedigingsoorlog aan de grenzen. Een stukje taal, burger generaal? Graag, madame. Wij moeten vanzelfsprekend tot een aanvalsoorlog overgaan. Daarmee wordt Frankrijk's financiële positie beter en wij bewijzen Europa dat het volksleger van de Republiek niet verslagen is. Een aanvalsoorlog? Ja maar, Burger-Generaal, ons leger waarvan gezegd wordt dat zijn uitrusting meer dan bescheiden is. Dat is niet die... de juiste uitdrukking. We hebben een bedelaarsleger. Op uw gezondheid, mademoiselle Clary. Oh, noemt u mij toch Eugenie, zoals iedereen? En aan welk front zou een aanvalsoorlog met succes kunnen worden gevoerd? Aan het Italiaanse. Wij jagen de Oostenrijkers eruit. En de komt Kopenveldtocht. Onze troepen kunnen gemakkelijk leven in Italië. Zo'n rijk en vruchtbaar land. U hebt een prachtige tuin, madame. aan. <lacht> nou, Hoor, het is nog te vroeg in het jaargetijde. Maar wanneer de seringen bloeien en de klimrozen. ...langs het tuinhuisje dan... Hebben de plannen voor een aanvalsoorlog reeds een concrete vorm? Ja, ik ben er klaar mee. Op het ogenblik inspecteer ik hier in het zuiden onze vestingen. Men heeft dus in regeringskringen besloten... een ...Italiaanse veldtocht. Dr. Robespierre heeft mij persoonlijk deze inspectiereis toevertrouwd. Ze is nodig voor het beginnen van het Italiaanse offensief. Een groot plan. Een gedurfd plan. Als het maar gelukt. Wees u gerust, Burge Clary. Het zal gelukken. En wie van de jonge dames zou zo goed willen zijn om mee de tuin te laten zien? Oei. Als mijn dame ons toestaat... Zeker, ja, natuurlijk. Mag ik u mijn arm aanbieden, mademoiselle Clary? Misschien wilt u mij ook Julie noemen, monsieur Joseph. Met genoegen, mademoiselle Julie. Het ligt me heel wat gemakkelijker in de mond. Ik ben dat zo gewend van mijn broers en zusters. Hebt u een grote familie, monsieur? Wij zijn met z'n achten. Mijn moeder is helaas weduwe... Mijn vader is enige jaren geleden gestorven. Oh, onze vader ook. Hij stierf twee maanden geleden aan de ontsteking. Wanneer denkt u dat mijn broer en uw zussen zullen trouwen? Wat? Wanneer zal de trouwdag zijn? Ik hoop spoedig. Ja, maar ze hebben elkaar pas leren kennen. Die twee zijn voor elkaar bestemd. Daar dan bent u ook overtuigd. Ik? <laughs> Kijk, u maar alstublieft niet zo kinderlijk aan. U hebt toch zelf gisteravond gedacht dat het voordelig zou zijn als uw zuster met mijn broer trouwde? Het is toch op een leeftijd dat uh, meisjes zich verloven. Ik, ik heb zoiets helemaal niet gedacht, burgergeneraar. U kunt voor mij nooit geheim hebben, mademoiselle Eugenie. U hebt gisteren aan mijn broer verteld dat uw zuster erg knap is. U hebt niet de waarheid gezegd. En uw kleine onwaarheid zal wel een bepaalde reden gehad hebben. We, we, we moeten verder gaan. De anderen zijn al bij het Duinenhuis. Ach, willen we uw zuster niet de mogelijkheid geven mijn broer na te leren kennen? Joseph zal uw zuster spoedig om de hand vragen. Hoe weet u dat? We hebben dat gisteren besproken. Joseph heeft me ook verteld dat uw familie wel gesteld is. Uw vader leeft weliswaar niet meer, maar ik neem aan dat hij u en uw zuster een tamelijk grote bruidschat heeft nagelaten. Onze familie daarentegen is heel arm. Uw broer wil dus met mijn zuster trouwen alleen om haar bruidschat? Ach, maar wat denkt u wel, mademoiselle Eugenie? Ik vind uw zuster een heel aardig meisje. Zo vriendelijk, een bescheiden, zo'n aardig ogen. Ik ben ervan overtuigd dat ze Joseph heel goed bevalt. Die twee zullen samen heel gelukkig worden. Ik zal jullie zeggen wat u me net hebt verraden. Natuurlijk. Daarom is het u al gezegd. Zegt u daar. De wezen dat Joseph spoedig om de zal vragen. Laten we nu maar naar het tuinhuisje gaan. U moet begrijpen, mevrouw Eugenie, dat ik voor de Italiaanse veldtocht mijn familie verzorgd wil zien. Na mijn eerste Italiaanse overwinning zal ik natuurlijk voor de familie zorgen. Maar goed, dat kunt u van aan hebben. Mag ik me oh, waar was u toch al die tijd met het kind, generaal? Wij hebben al die tijd op u gewacht. U hebt geluisterd naar het eerste deel van Désirée. Een hoorspel in 16 delen door Annemarie Selinko in de bewerking van Jan Pon. De rolverdeling was als volgt. Désirée, Barbara Hofman. Napoleon, Hans Veerman. Marie, Fecia Rone. François Clary, Frans Somers. Madame Clary, Betty Kapsenberg. Julie, Marijke Merkens. Etienne, Kees Broos. Suzanne, Bruni Henke. Joseph Buenaparte, Paul van der Leck En een portier, Piet Ekel. Technische realisatie, Léon Dubois, Fred de Beer en Beer Gertenbach. Regie, Hero Muller.